Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De persoon die bommen plaatste bij een aantal Jumbo-filialen eist een groot geldbedrag in bitcoins. Dat zegt de politie, die een groot deel van het dossier vrijgeeft in de hoop tips te krijgen over de dader. Een bitcoin is digitaal geld waarmee op internet kan worden betaald. De afperser dreigt bommen af te laten gaan als hij het geld niet krijgt. Van begin mei tot en met eind juli zijn vier Jumbo-supermarkten in Zwolle en Groningen bedreigd. Bij drie filialen werden explosieven aangetroffen, waarvan één ook echt is ontploft. Het dodental na de grote explosies in de Chinese havenstad Xinjiang is verder opgelopen. Volgens Chinese media zijn er inmiddels 17 doden en zo'n 400 gewonden... Bij de explosies zouden zeker negen brandweerlieden zijn omgekomen. Autoriteiten zeggen dat er nog 36 brandweermensen worden vermist. De ontploffingen in de haven waren gisteravond in een terminal waar brandbare stoffen worden overgeslagen. De overheid is steeds vaker doelwit van cyberaanvallen, dat schrijft de Volkskrant. Het aantal meldingen van digitale aanvallen op websites en systemen van de Nederlandse overheid is in twee jaar tijd verdubbeld. De krant heeft de gegevens opgevraagd bij het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvallers zijn vaak criminele organisaties en buitenlandse overheden die op zoek zijn naar waardevolle informatie. In Alphen aan de Rijn begint vanochtend het onderzoek naar het kraanongeluk van vorige week. Daarbij vielen twee bouwkranen en een deel van een brug op huizen en winkels. Vanaf een hoogwerker worden vandaag camerabeelden gemaakt... zodat onderzoekers kunnen zien hoe erg het brugdeel is beschadigd. Dan nog het weer, de zon schijnt geregeld en het wordt zomers tot tropisch warm. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 26 en 30 graden. Later op de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 necessita com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 So excited just from her perfume Je t'aime, est-ce que tu veux Je sais pas si je t'aime. Pour t'éviter de souffrir, je n'avais qu'à te dire je t'aime. Ça m'a fait mal de te faire mal. Je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la paix avec toi, je me suis passé les bracelets pendant ce temps, le temps passe et je suis vite pas liberne. Et je suis je t'es prêt à graver ton image à l'ombre noire sous mes paupières afin de te voir, même dans un sommeil éternel. Si je. t'aime, je. sais pas si je. je. me suis fait mal en mon Ik je. n'avais pas vu le plafond je. verre Tu me trouverais ik si je. je. t'aimais à ta manière Si je. t'aimais à ta manière Si je. t'aimais à ta manière Voici si je